1 uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De naheffing van de Belastingdienst, die zo'n 5 tot 6 miljoen mensen krijgen... zal gemiddeld uitkomen op een bedrag van 150 euro. Dat zegt staatssecretaris Wiebes. Volgens hem kan het gaan om enkele tientjes, in sommige gevallen ook om 700 euro. En dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die een bonus hebben gekregen... die hoger is dan het vaste salaris... De naheffing geldt voor mensen die vakantiegeld een bonus of eindejaarsuitkering ontvangen en is in het herfstakkoord afgesproken met D66 ChristenUnie en SGP. In de meeste gemeenten blijft de Sinterklaas in tocht zoals die was, blijkt uit een onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Er werden 211 plaatsen onderzocht en in maar vijf dorpen en steden wordt het uiterlijk van Zwarte Piet aangepast. De meeste Sinterklaascomité's zeggen dat in hun gemeente de discussie niet speelt. Een paar comité's zijn er nog niet uit en die wachten eerst de uitspraak van de Raad van State af. Staatssecretaris Wiebes heeft met de regeringspartijen VVD en VVD, PvdA... een compromis bereikt over de bijtelling voor leaserijders. Met die nieuwe afspraken komen minder mensen met een leaseauto... in het hoogste tarief van 25% bijtelling. Er komen vijf categorieën voor de bijtelling... met een tussentarief ook van 22%. De VVD wilde dat graag. De partij ging niet akkoord met het oorspronkelijke plan van de eigen staatssecretaris. Wiebus wilde de CO2-eisen zo aanpassen... dat veel nieuwe leaseauto's vanaf 2016 in het hoogste tarief zouden komen. De meeste leaserijders betalen nu nog zo'n 14%. Procent. Jongeren worden steeds vaker lid van een vakbond. Dit jaar kwamen er 6000 vakbondsleden jonger dan 25 jaar bij, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afgelopen jaren daalde het aantal vakbondsleden onder jongeren juist enorm. En ondanks de aanwas van jongeren verliezen de vakbonden nog altijd leden, vooral ouderen. En dan nog het weer, geregeld zon. Het is 15 graden op de Wadden en 20 graden in het Zuidoosten. Morgen meer zon en maximaal 21 graden. En vanaf zondag wordt het weer wat koeler en wisselvalliger. Dit was het NMU. CFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. I'm gonna get you. <laughs> I'm watching you. I'm in here. Come and find me. <laughs> I'm watching you. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna get you. Come and find me. <laughs> Carlisle. wat is zijn Place on Earth. Huh, die geluiden in te horen. Het wordt nog erger. <laughs> het wordt nog veel erger. I don't mind. Huh? Ik vind het niet zo erg. Klopt dan, nou? Hier iemand op de deur te rammen. Dat is er een vraag. Zit hier gewoon iemand op de deur te kloppen. Houdt ja, op. joh. is dat, jou. Ja. Nou, kom maar binnen. Ja. Don't be shy. Nee. Ik kijk erop, arms. <laughs> Ik kan er niet in. <laughs> ja, joh. Eng hoor. Oeh, wat eng. Wel nee. Het is hartstikke eng dit. Oh, <laughs> vervolg. Ja hoor, oh, dan gaan de ramen. Oh. Ja, dan gaan de ramen. Oh. Oh. Show Helemaal Halloween-sfeertje, dit. Nou, niet bepaald, nee. <laughs> ah, het is oh. maar net hoe je benaderd, Ik heb gehoord dat Joop ook al bezig is om uh, grote wonden rond zijn ogen te schilderen en zo. Dat hij er extra eng uitziet vanavond. Oh, geweldig. <laughs> is hij er wel? Dag aan, Joop. Ja, goeiemiddag. Jullie zijn oh. heel slecht te staan. Oh, is dat oh. zo? Het, het geluid vervormt gigantisch. Geen idee waar dat nog komt? Nee, weet ik ook niet. Nee, weet ik niet. Oh. Ja, maar goed, het is wel het geval. Oh. Dus ik ga maar kletsen, denk ik. Ja, ga maar kletsen. Ja, doe maar. Oké, okay. nou ja, goed. Uh, druk weekend, sowieso. Vanavond begint het al, uh, en dat is uh, leuk voor de uh, uh, CFM-luisteraars. Is er uh, sportcafé in de Blauwe Term? Dat is dus in het Louis-Davids uh, gebouw, louis davids en uh, dat wordt uh, verzorgd door uh, Sportservice MC de Zandvoort. En dat wordt gepresenteerd door uh, Andy Houtkamp. En ik zei de gek. En daar uh, zijn we drie uur gewoon lekker mee bezig. Um, gezellig over sport kletsen, over wat er gebeurt in Zandvoort binnen de Zandse sport. Uh, en uh, ook uh, talenten, die dus nu al een beschermde status hebben van NOC NSF, worden daarin voorgesteld. Het begint om zeven uh, om uur. En uh, dat uh, is schaats toegankelijk, maar je kunt het ook gewoon via de, de, de streaming... ...of via de geluid van ZFM wordt, kan je dat beluisteren. Dat is vanavond. Dan begint morgen het 50-plus weekend. En dat is ieder jaar, nu voor de vijfde keer, in het eerste weekend van november... ...dan uh, doen allerlei uh, ondernemers die, die gaan meedoen om uh, mensen van buitenaf te verteren. En dan uh, hebben we het voornamelijk over de mensen van 50 jaar uh, Plus. Plus. Jullie zijn er ook, neem ik aan. Geintje. Nee. Nee, helaas. Wij hebben het ook druk het weekend. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Nou goed, maar er is voor alles nog wat we doen. Het, het is voor het eerst is het een weekend. Het is twee keer hebben ze geprobeerd om het een week lang te doen. Dat is te veel geweest. De mensen komen dan niet meer op een gegeven moment. En uh, Nu is het voor het eerst een weekend. Ook mede omdat het het eerst lustig is. En dat... Uh, dat is dus uh, vanaf morgen en zondag is dat het geval. En dan kan je uh, van alles en nog wat kan je meedoen. Um, uh, een heleboel dingen zijn gratis. Uh, bijvoorbeeld een, uh, uh, een, een beurwandeling door de duinen. Gratis. Dan kan je dus naar de herten gaan luisteren. De herten. Mannetjes namelijk. De bo uh, herten bokken heet je die. Uh, je kan uh, je lichaamssamenstelling laten meten. Gratis. Uh, er is... Uh, een uh, uh, klaverjas uh, uh, in, in de bibliotheek van Zandvoort Gratis Een ja. zandworkshop um, daar leer je alles over duizend verschillende soorten zand Gratis Circuitour Gratis De stopjeswandeling Onder leiding van onze eigen Klaas uh, uh, Koper Gratis uh, Flessenpostworkshop Hoe is Flessenpost tot stand gekomen Gratis Vlijft rijdt door het hele dorp heen... Dan gaat langs diverse plaatsen waar evenementen plaatsvinden. Gratis. Dan Ga je lekker de duinen in... en dan ga je die betonnen kolossen uit de Tweede Wereldoorlog ga je bezichtigen. Gratis. Natuurlijk zijn er ook een paar dingen die, die, die moeten betaald worden. Zoals ja. rijden op het circuit. Dat kost dan 25 euro met je eigen auto. Je kan duiken. Dat is tegenover mij, waar ik woon. In de Duiken Republic. Scuba Dive Republic, moet ik zeggen. Yeah. euro, Maar je kan ook een fietstocht maken met lunch... en dan stap je na die lekkere lunch op de fiets... en dan verkeer je de prachtige omgeving van Zandvoort. Het is slechts 17,50. Nou, er zijn er een heleboel dingen op te noemen... die dus in Zandvoort gebeuren komend weekend. Met uh, dus de, het 50 plus uh, gebeuren. Dan hebben we zondag hebben we ook nog eens een keertje iets. Dan uh, is uh, de herfstduik van het uh, Wereld Natuur Fonds... en die gebeurt uh, al uh, een paar jaar... ...voor de deur bij uh, Centerparks. Dat is ook bij mij, vlak naast, hartstikke ja. leuk. Je wordt iemand ontvangen, je gaat dan duiken... ...en het, het gaat allemaal om, om aandacht te schenken aan de Noordzee. De Noordzee is aan het vervuilen. Vroeger kwamen hier haaien, roggen... ...en soms zelfs een walvis achter en voor. Dat is niet meer het geval. Dat komt gewoon door vervuiling... ...en de Wereld Natuurfonds wil daar aandacht aan schenken. En dan misschien wel het allerleukste van het hele, het hele weekend... Is er uh, zondagmiddag het Rondje Dorp? Een uh, elf, twaalftal uh, cafés, horeca-gelegenheden, uh, mm -hmm. die uh, doen daar mee. Die hebben een ploeg. En je gaat langs al die cafés, ga je langs, en dan moet je bepaalde zaken, uh, handelingen moet je verrichten. En aan de hand daarvan krijg je of een stempel. Je hebt een hapje, je hebt een drankje. En dat is, uh, ja, Zandvoort is dan weer voor de Zandvoort. Hoewel het misschien een beetje on onhandig gekozen is, omdat tijdens het 50 busweekend te doen. Maar goed, het is in ieder geval het geval dat gaat zondag rond twee uur beginnen door het hele dorp. Ja, en dat is dan eigenlijk hetgeen dat ik wilde melden, want uh, voor mij is het uh, grandioos. Ik, uh, het is een geweldig weekend dat je mee kan maken. Ja. Het uh, is in, in ieder geval weer uh, wat reuring, hè? Ja. Zeker en genoeg reuring, denk ik. Hoewel het, het toeristenseizoen is afgelopen. De VVV probeert dat te verlengen En dat doen ze dan via dat uh, 50-plus weekend. En dat, uh, dat, ja, dat is al vijf jaar het geval en dat, uh, dat werkt. Dat okay. werkt gewoon. Nou, jij hebt het ook uh, druk. Jij moet ja? vanavond naar, uh, hoe heet dat café ook weer, waar het plaatsvindt? Dat is de Blauwe Tram, toch? Of niet? Dat is, dat is in de blauwe trim. Ja, de café heet officieel aan de overkant. Oké. Okay. Uh, het is namelijk, wordt straks geëxporteerd door uh, Ab van der Molen. Ja. En die, ja. uh, uh, die exporteerde het gemeenschapsgebouw. Uh, die moest verplicht naar de overkant. En daarom noemde hij dat aan de overkant. Ja ja. Oké, zo heet het. Café aan de overkant vanavond. Dus het begint om 7 uur, hè? Het begint om 7 uur, ja. En het is rond 10 uur afgelopen. Er komen allerlei zaken over sport komen aan de beurt. En dat komt goed. Leuke muziek tussendoor. Oké. ik mag gelukkig meedoen. Heel leuk. Nou, helemaal gezellig. Het wordt live uitgezonden tussen 7 en 9 uur op CFM Zandvoort. Dat Dat in ieder geval ja. ja Dus okay. als je niet in de gelegenheid bent om, uh, om daar naartoe te gaan... dan kun je het ook gewoon ja. gezellig thuis beluisteren. Ja. Ook dan nog. Hé hey Joop. Gewoon via CDFM kan je alles beluisteren. Dan ja. ja. Hé hey. hey Joop. Ja. Joop. Er zit hier een vriendin ja. van je. Die, oh ja? Er zit hier een vriendin van je. Die heeft iets met je, met je te regelen, denk ik. Oh. Ja. Hoor maar. I'm gonna get you. Dit is Ja, nee, kijk jij maar uit. Niet gevaarlijk hoor. Evil girl. Oké okay, Joop, bedankt. Ja, graag gedaan jongens. En uh, tot uh, maandag maar weer, hè? Fijn weekend. Ja, en ik hoop dat ze dan een betere verbinding hebben, want dit is echt heel waardeloos. Oké, okay, oké. Okay. Nou, tot maandag. Oké, okay, hoi, ja, hoi. Hoi hoi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 Nou, nog een mooie plaat en dan gaan we naar het nieuws. Het regio-nieuws van half twee. Het is de kast. Het water stijgt. Het water stijgt, komt alsmaar dichterbij. De lucht is zwart, de regen valt op mij. De aarde laat me niets meer en ik voel geen vaste grond. In dit land waar ons leven nooit begon. samen met Lotte Verhoef. Zo heet ze, geloof ik, als ik het goed heb. En uh, Siep van de Ploeg natuurlijk. De kast en het water stijgt. FM. Voor Zandvoort en de regio. En hier is het regio-nieuws met Angela de Koning. Ja, het is weer bijna zover Sinterklaas komt weer naar Nederland. Op zondag 16 november aanstaande... Hopt hij weer in Zandvoort aan te komen... Ook dit jaar is dat weer bij de rotonde en van de berichten Piet horen wij dat ze hopen rond 12 uur aan te komen op het strand. Mocht je niet van water houden, dan kun je Sinterklaas ook verwelkomen bij het raadhuis. En daar wordt hij rond kwart voor 1 verwacht door de burgemeester. Het aantal 65 plussers met een auto is sinds 2008 met bijna 42% gestegen. Van ruim een miljoen tot bijna anderhalf miljoen in 2014. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Haarlem is er sprake van een groei van 31%, in Bloemendaal bijna 74% en in Zandvoort is dat ruim 53%. Twee auto's zijn gisteren aan het eind van de middag op de binnenweg in Heemstede met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval vond even voor vijf uur plaats en ambulance en politie rukten uit om hulp te verlenen. Na het ongeval reed een van de bestuurders om nog onduidelijke reden door tot op de stoep. Beide bestuurders kwamen behoudens blauwe plekken met de schrik vrij... Afgelopen weekend sleepte Anton Mecht Spronk in het muziekgebouw aan het IJ de eerste prijs in de wacht tijdens het Nationaal Cello Concours 2014. En aanstaande zondagochtend kan men in Heemstede al van zijn talent genieten. Spronk uh, verzorgt dan een zondagochtendconcert in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein. En dat concert begint om 12 uur en de entree bedraagt. 17 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.podiaheemstede.nl... of aan de kassa van Theater de Luif Luifel aan de Herenweg in Heemsteden. En dat kan op werkdagen tussen 9 en 12 of voor de voorstelling aan de kassa, uiteraard. Het is slecht gesteld met werkend Nederland. Bijna een derde van deze groep heeft na het werk geen energie meer over en zit vervolgens uitgeput op de bank. Dit blijkt uit een stresstest van het Fonds Psychische Gezondheidszorg... die door meer dan 74.000 mensen is ingehuld. Maar liefst 56% van deze mensen geeft aan vaak tegen de werkdag op te zien. En ruim 4 van de 10 werknemers hebben weinig plezier in de arbeid die ze moeten doen. Volgens het fonds is het zaak om stressklachten tijdig te herkennen of nog beter te voorkomen. De prestaties worden hier vele malen beter en uh, niet onbelangrijk. De kosten voor zieke werknemers die met een burn-out thuis zitten, nemen dan behoorlijk af. En tot zover de berichtgeving. Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag zijn er perioden met zon en het blijft droog. De zuidenwind is overwegend matig en de temperatuur is weer hoog voor de tijd van het jaar. En het wordt dan ook een graad of 18. Zaterdag, morgen dus, wordt een prachtige najaarsdag met heel veel zon. Het blijft droog en er waait een aan zee vrij krachtige zuidenwind... En de temperatuur stijgt opnieuw naar behoorlijke waarden. Het wordt wederom 18 graden. Zondag schijnt aanvankelijk geregeld de zon. Maar later op de dag neemt de bewolking toe. En de in de avond neemt de kans op een bui toe. De zuidwestenwind is krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt aankomende zondag naar een graad of 16. En tot zover het nieuws en het weer. the sports arena Waiting for the show to begin Red lights Green lights Strawberry wine A good friend of Album dat vandaag is uitgekomen in een uh, digitaal geremasterde deluxe versie. Dus als u dat interessant vindt, dan, uh, nou, dan weten we dat dat er is. Ook het album nieuw dat in 2012 uitkwam, komt uh, weer in een nieuwe versie uit. Niks nieuws, alleen er zitten uh, ja, uh, uh, wat demo-versies en er zit een DVD met clips bij. Nou ja, oké. Okay, Tana, zo'n behoefte dan is. De, de nummers die erop staan, blijven gewoon precies dezelfde. Dus. Dat is een duur pakket, ja. Nog geen geld genoeg, zeker, die bouw. <laughs> maar goed, dit komt van het album Venus en Mars. Dat is vandaag ook uitgebracht en het heet uh, Rockshow. Met daarvoor natuurlijk het titelsong Venus en Mars. Maar het klinkt wel enger, die geremasterde toestand. Ja. Zou gisteren gemaakt kunnen zijn, hè? Maar dat is tegenwoordig toch de grote mode. hè? De, van die album, oude albums allemaal remasteren. En dan worden ze weer opnieuw uitgebracht. Ja, breng het weer wat op. Ja, zo gaat dat in het leven. Niet waar? Zo ja, dat bedoel ik. Goed, nou. Kom maar binnen! Ja, het is binnenkort weer zover, hè. Ja, ja, ja, ja. Uh, hoort u deze plaats weer regelmatig, hoor. Pater Groen. Maar ja, we hadden het al over Sinterklaas. En nog eventjes over die zinloze Zwarte Pieter discussie. Nou. Het zou ja, Ik heb verder geloven. Ik wist wat ik zou kopen. Dus ik hoop dat je het leuk vindt. De groeten van uh. Een beetje voor, voor pret. Patermoeskroet was dat. En kom maar binnen, de Sinterklaas-versie. Er is ook een Carnavals-versie van. Maar dit was dus de Sinterklaas-versie. <middels> don't think that I've who you were and are to me. There's a safe place in my heart. There you'll always be with me. Years Goes On. Van het album van deze band. Een nieuwe single. En uh, Neil Diamond, dames en heren. Ja, Neil Diamond. Die heeft ook een nieuwe cd gemaakt. Ja, echt wel. Je gelooft het niet. Maar het is zo. Neil Diamond heeft een nieuwe cd gemaakt. Uh, die cd, die heet Melody Road. En als het goed is, ja, het is goed, Laten we daarvan de titelsong worden Hier is Neil Diamond van zijn nieuwe cd. Melody Road.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 eigenlijk he. oh, Heel veel oude artiesten die, die komen gewoon eens met nieuwe platen uit. Zoals ook uh, Neil Diamond en Rita Franklin onder andere natuurlijk ook. Komt misschien nog aan bod. Weet je nooit. Melody Road was dit van het nieuwe album van Neil Diamond. een Beetje song song blueachtig, achtig Klinkt wel mooi trouwens. En ook, uh, dat zag u gisteren in de wereld draaien door... maar ook de Simple Minds uh, zijn weer uh, terug. En ook weer met nieuw plaatwerk... En dit is hun nieuwe single en dat heet uh, Honest Town, The Simple Minds. Dus trouwens waren ze nog even. Ik heb het niet gezien zelfs, want ik kijk nooit, eigenlijk liever nooit naar de live muziek bij de Wereld Draait Door. Want ik vind het belachelijk dat uh, al die artiesten maar één minuut krijgen. Terwijl we wel kwartier lang naar een slap geouwe neel zitten luisteren over uh, bepaalde onderwerpen. Ik vind dat dat maar eens een beetje anders moet. Maar dat gaan we binnenkort bij Zandvoort Draait Door anders doen hoor. Ja, dat gaan we echt anders doen dat allemaal een beetje op orde is, dan uh, gaan we dat zeker anders doen. Maar dat kan nog even een weekje of zo duren, maar dat hoort u nog wel. Uh, dus even kijken, wat gaan we doen? Oh ja, ik had het over Arita Franklin. Nou, die heeft een prachtige cd gemaakt met de, uh, als titel Sings the Great Diva Songs. En dit is van Etta James natuurlijk oorspronkelijk. Maar dit is ook wel een mooie versie, want ze kan het nog hoor Arita. stem is niet meer helemaal wat het geweest is, maar ze kan het nog. Luister maar naar At Last. Yeah. ze waarschijnlijk een offday gehad, hebben bij de inauguratie van Barack Obama, toen ze America the Beautiful song dat toen zei iedereen van, nou uh, hou maar, hoor, hou hoor, dat hoeft niet meer, maar uh, ja, ze is toch weer een beetje opgekrabbeld, denk ik, want het klinkt toch eigenlijk best wel weer lekker. Er zit een beetje een randje aan die stem, en uh, dat, dat, ja, het is niet meer uh, de, de, de, het geluid van, van wat ze vroeger in de jaren 67, 60 en 70 had, maar ja, wat wil je, de, meisje, de dame is intussen dik in de 70, dus... Als je dit er dan nog weet uit te persen, dan ben je van mij wel een kanje hoor. Ik denk eerlijk in, ik vind het gewoon mooi. Niet alles op die cd is even goed. Je zou er bijvoorbeeld aan Survive, dat erop. Nou, dat hadden ze van mij wel weg kunnen laten. Maar uh... er staan ook gewoon juweeltjes op. Zoals bijvoorbeeld een leuke, mooie versie van haar Rolling in the Deep van Adele. En uh, natuurlijk het prachtige Teach Me Tonight, dat heb ik van de week al een keer gebruikt. We gaan eruit. Het is tijd uh, om naar huis te gaan. We gaan een wereldreis ondernemen. Jawel. Een uurtje van er onderweg weer. Misschien wel <laughs> twee. Om in Beverwijk te komen. Nou, ik... Uh, dank u voor het luisteren. Wij zijn er weer aanstaande maandag. Uh, met Zandvoort In Ieder geval. En, ja. En voor de rest kunt u vandaag nog genieten natuurlijk van uh, de Eurobreakdown. Verder van uh, Zandvoort draait door. En het Sportcafé. Nou, dag! Fijn weekend.